Goedemiddag, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt nu echt einde verhaal voor Big Bazaar. De rechter geeft de winkelketen voor de derde keer geen extra tijd om afspraken te maken met de schuldeisers. Ze wilden een speciale schuldenexpert aanstellen om de financiën weer op orde te brengen, maar dat ziet de rechtbank niet zitten. De advocaat van Big Bazaar gaat ervan uit dat ze morgen officieel failliet zijn. Een vrouw die haar vriend zou hebben vermoord is zelf overleden. Yvonne K. werd vanochtend doodgevonden in haar huis in Tilburg. De vrouw van 64 zou overmorgen te horen krijgen of ze de gevangenis in moet. Ze zou in december 2020 haar vriend Chris hebben vergiftigd met het middel pentobarbital, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Die stof is aangetroffen in de vaatwasser, in wijnglazen die Chris nog heeft gebruikt de avond van tevoren. En Yvonne was op dat moment zijn vriendin en die was erbij geweest. En politie en justitie die zijn ervan overtuigd dat zij Chris opzettelijk heeft vermoord. Ze zou uit zijn geweest op de erfenis. Het OM wilde haar 19 jaar de cel in hebben, maar ze is nu dus overleden. Zelf heeft ze altijd ontkend. Voor de Westerkerk in Amsterdam stond vanmiddag een lange rij mensen die afscheid wilden nemen van fotograaf Erwin Olaf. Dat kon van 1 tot 3. Olaf overleed vorige week Hij was al een tijd ziek. Deze collega-fotograaf kwam ook een laatste goed brengen. Ik heb kort geleden een portret gemaakt van Erwin en dat heb ik het oog van de meester genoemd, want het is een meester. En daar laat ik ook het oog zien waardoor de zoeker van de camera kijkt. En ja, ik, ik, ik ken Erwin een aantal jaren en we hebben, het laatste project was, was heel bijzonder. Daar kan ik even niks over zeggen, maar ja, ik kom hier om hem te eren als fotograaf. want het was een, uh, ik, ik denk dat hij zelf niet eens beseft hoe groot hij was uh, in de fotowereld. Erwin Olaf was met zijn werk over de hele wereld bekend. In Nederland was hij de laatste jaren ook de vaste fotograaf van het Koningshuis. Het weer krijg je nog. Een mix van zon en wolken met in het westen kans op wat lichte regen. Het is 20 tot 23 graden. Ook vanavond is het bewolkt. Morgen wordt een graadje warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Van het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Joor, dus morgen lief op jou. Het derde uur alweer. En we gaan snel naar het schakelen naar Rob. Want Rob, volgens mij is er wel weer het een en ander gebeurd bij jou daar bij de wedstrijd tegen Muiden. Ja, dat klopt. Er is wel wat gebeurd. Uh, het was een beetje rommelig en er uh, gebeurde ook niet zoveel meer. En het helemaal uit de niks mij Rijiden de kans En die schiet er één keer, ho hoog in de goal. Ja, mooi doelpunt maar.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 ja, als je dat even niet in de gaten houdt, dan, uh, dan kan het uh, misschien nog uh, verkeerd aflopen. Maar zo erg is het ook weer niet, hè? Nee, uh, erg. Ik kan me dat niet voorstellen. Want daar is MI er mij niet goed genoeg voor, maar je hebt wel gelijk. Dus dan geef het een beetje uit handen. En dat is een beetje de gemakzucht of misschien dat het moeilijk is. Maar het kan hier gebeuren. Als je 3-0 nou voorzet, wordt 3-1 en zo moet 3-2 worden. En dan wordt het spannend. Ja. Maar gelukkig 4-1. Gelukkig 4-1. Nou, helemaal goed. Goed nieuws. We komen straks... Uh... Na het, uh, of uh, ja, zo rond het einde van het uh, fluidsjaal komen we weer uh, bij je terug. Dat zou tussen uh, kwart over vier en een half vijf zijn. Uh. Is het goed, Rob? Ja, dat is prima hoor, je meld je maar. Uh, gaan we het doen, dankjewel. Hè. Veel plezier daar. Veel plezier, doei. Hoi, ja, dat was uh, Rob. Ja. De gevaar van de Jan van der Leden. Danken in ieder geval uh, daarvoor dat hij even de wedstrijd uh, wil verslaan uh, vandaag. Precies. Nou ja, ja, gaat lekker hè, 4-1. Ja, het gaat uitstekend. Kat in, uh, in het bakkie. Kat in het ja, bakkie. Zo is ja. het maar net. We gaan uh, straks ook eens in de studio Beverwijk kijken bij Rendelland. Oh, ja. Of het daar ook kat in het bakkie is. Uh, hij wil wat in de verkoop. Beest van de week. Als dat gaat lukken. Nou ja, ik heb een beetje al zitten kijken. Maar het wordt een mager aanbod. Uh, er zijn maar weinig... Uh, Tenminste, honden in de, in de dierenasiel. Ik wou is, bijna zeggen, is de schuur leeg. <laughs> de schuur is, ja, die is zeker leeg. Oh ja. En, um, nou ja dat moeten we even vertellen. Ja. Want de afgelopen weken, weken, ja, weken, maanden. maanden... hadden we ja, steeds ja. dieren uit ja. een... Uh,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 precies is. Nou, ik zie het al, het is niet om uit te spreken, dus... Dan, nou. <laughs> Laat maar. Ik neem, ik neem wel een konijn. <laughs> Oké, okay, nou ja, dat horen we straks wel, <laughs> is, uh, Benno. Is goed. Nou ja, eerst dus zo dadelijk uh, de Pit Report met uh, Studio Beverwijk, Randall Lawson. Wij gaan het hebben over uh, weer uh, goede muziek, want er is een hele goede nieuwe single uitgekomen van uh, de zangeres Tyla. Hier oh. is uh, haar uh, nieuwe plaat, die heet Water. Baby's playing. Can you match my timing? Mm. Telling me that you're really Why'd you really want it, what you hiding? Talk is cheap. To so show me. Lekkere klassieker uit de jaren 80 van Juwe uh, Louie en de Nieuws. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en daarmee gaan we naar uh, onze studio uh, B. Verwijk toe. Daar zit uh, Renner, uh, Lawson. Voor uh, ja. Ja, ja, uiteraard het uh, racenieuws, uh, Randall. Het ja. Japanse weekend. Japanse uh, weekend. En wat gaat die Max verstappen daar verschrikkelijk keer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 Ik ga die weg. En dan als hij in de T zit, komt de rest aan. Zo ja, nou vroeger? ja, da, zo, zo gaat het gebeuren inderdaad. Ja, zo gaat het gebeuren. Ja, ja, ja gewoon. Uh, uh, het was al vanaf de vrije training 1 was het al. Hè. Gewoon, hallo jongens. Oh ja, by the way, Singapore was een klein foutje. Maar ik ben klaar. Ja, <tie> ben niet normaal. Nee. En dat, uh, die, die voorsprong op Perez, dat is ook ja. een, een god ja, ja, ik denk dat die niet lekker slaapt. Nee, Absoluut. dat denk ik Want, ook die, niet. Je zullen nu aan het slapen zijn. Maar ik denk dat die niet lekker slaapt. Die heeft, die heeft echt heel erg slecht. Ja, toen werd aan Max gevraagd van, ja, hoe, hoe kan dat nou? Toen zei Max alleen maar van, ja, hij rijdt in dezelfde auto eigenlijk. Ja, dat geloof ik dan niet helemaal, maar hij moet wat zeggen, hè? Ja, oké. Okay. Ja, trouwens ook niet helemaal netjes, dat van je teamgenoten zeggen, maar aan de andere kant, dat geloof ik niet helemaal. Ik denk dat Max toch ook binnen Red Bull een kleine voorkeursbehandeling heeft, maar het doet toch wel pijn, 17e. En hey jongens, we hebben het over zeventiende, wat is het? Maar ja. in Formule 1-termen is dat gewoon van hier naar de maan, hè, gewoon klaar. Moet je,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 Uh, om Ricciardo mee te laten komen, dan kan je, kan je zeggen, hij heeft ervaring. Nou, dat is tegenwoordig met al die race-simulatoren, wat is ervaring nog in de Formule 1? Uh, maar ik moet zeggen, als ik kijk naar de laatste jaren met Daniel Ricciardo, ik vond het nou niet echt dat ik zeg, joh, ik ben daar helemaal hout de boter van geraakt. En dan kan je veel lachen, maar ik vind dat die weinig reden ook bij de andere teams tot lachen heeft gehad. Dus, ja, wat daar nou de gedachtegang achter is, ik heb geen idee. Voor uh, mij was hij een beetje klaar, maar, uh, het is geen Alonso, die auto is het het is geen Hamilton die oud is. Ja, dat was bij mij een beetje, zoals die de laatste jaren erin gegaan is, een beetje, een beetje over. Echt over. Uh, wat, het, wat het wel uh, kan zijn natuurlijk. Van, uh, ja, hij is wel heel erg geliefd. Hè? Iedereen uh, zwaait uh, vrolijk naar hem. en Hij lacht uh, heel uh, vriendelijk. En, uh, hij is ja, altijd lekker ja, aan, maar, aan het geiten. He? Dat, uh, ja, dat, dat lachen brengt geen geld in het laadje. Punten brengt geld in het laadje. Klaar. Ja, jawel, ja, maar... jawel. Maar dan denk je ook weer aan uh, ja, een mogelijke nieuwe sponsor hè, die genoemd wordt. Uh, Adidas.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 we gaan zien, we gaan zien uh, of, uh, of Daniel dit jaar nog instapt. Rijdt die Sanuka helemaal om zo en uh, rijdt hij gelijk naar het podium... dan uh, ga ik allemaal voor erin trekken. Maar ik begrijp het helemaal in de onderhand. Laat <laughs> het me ophouden. Ja, Rendel, je had het er eigenlijk net al over. Over uh, simracen. Nou uh, kan dat toevallig hier op, uh, op Zandvoort. En, uh, op het circuit is een uh, simracecentrum voor jong en oud...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 met alle data die ze daar, natuurlijk, in die simulator hebben gehaald. Ja. En eh, nou, dat kwam in feite achter. Maar ze zeiden ook gelijk: nou, in uh, Japan zijn we er weer bij. Natuurlijk weten ze dat wel, dat de dingen daar wel gaan doen. Ja. Dus, uh, en dat is zeker, zeker met de jeugd die gewoon in zijn simulator gaat zitten. Uh, we hebben ook mooie voorbeelden. Hoe heet die uh, met uh, Larry tevoren? Was dat niet, niet Larry? Die uh, ook uh, simkampioen was, die uiteindelijk in Porsches reed en gelijk voor haar reed. Ja, ja, ja. Uh, het, het kan dus wel. Dus, mm. uh, het zit er wel dicht tegenaan. Uh, ik zeg altijd alleen wel op het squilen je het echt. Want daar komt de, komt de rest meekijken. kijken. Ja. Dus ja, mensen die een race willen halen, ga gewoon naar een hele goede race. Renspotschool, bijvoorbeeld. Maar ga naar een hele goede uh, cursus waar je gewoon in een aantal weken. Niet in één dag, maar in een aantal weken gewoon licentie haalt. En waar je alle aspecten gewoon doorloopt. Van, van hard rijden de hoekom tot, uh, tot crashen in de vangrail. Ja. Dan heb je het helemaal goed gedaan. Oké. Okay, okay. Ja, <laughs> geweldig. Als ja, <je> alles <laughs> meegemaakt hebben. Hè, <laughs> ja, toch? <laughs> Zeker. <laughs> dus uh, dat zijn wel dingetjes. Maar het zien we dat, uh, De Sims is niet meer uh, waar wij vroeger spelen. <laughs> nee, nee, nee. Dat is echt heel. Heel erg heftig geworden. Maar ja, de sensatie over om over een curbstone te rijden, dat is natuurlijk dat, dat mis je natuurlijk ook in een nee, sim, Kijk, Ja, in de echte, hele echte sims, uh, krijg je ook die feedback. Maar dat oh, ja, toch wel? Dat je gewoon, ja, wel, wel. Ik heb eens een keer in zo'n beweegbaar ding gezeten, oh, dan, dan voel je ook je, de klap in je stuur als je inderdaad over een curbstone uh, gaat. Ja, ja. Maar ik kan je vertellen, het is nooit zo als in het echt, en daar zijn de klappen toch wel drie keer zo hard hoor. Ja, of, ja, ja, ja. ja. Uh, ik heb met de Formule 3 ik dan bijvoorbeeld echt even de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 Ik zit niet om 7 uur morgen aan het bier en een pilsje uh, en, een en, uh, en uh, shippies en dat soort dingen naar een kamp te kijken hoor. Nee, nee, dat, nee. Dat nee. wordt meer een kopje thee denk ik. Precies, met een beschuitje. <laughs> ja, we gaan het zien. Oké, okay, Reddell, dankjewel voor vandaag en tot volgende week. Tot volgende week. Dankjewel en een mooie race morgen. Hoi.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 Keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I. See myself come dat was Robbie Williams en Phil. Ja, we hadden het net uiteraard over de mega prestatie tot nu toe in ieder geval van Max Verstappen in Japan. Ja. Zo vlak voor de race van morgen. Vanmiddag, of van, ja, daar in de middag, maar vanmorgen voor ons de kwalificatie. En wat gaat hij te keren,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 Tsunuki, uh, uh, Sonoda, die het uh, goed gedaan heeft. En hij uh, mag ze stappen met zijn Red Bull. morning comes, I'm right back where again. I'm Mask of false bravado, trying to keep up a smile.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 Oorlogsfilm dus en uh, um, die ja uh, yeah, die loopt lekker.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 Eh, uh, nou ja, je hebt Greased Lightning natuurlijk. Dus dat is. Ja. Oh ja. De titel zit erin. Dus dat is, uh, dat is de eerste die mij naar binnen schiet. Ja. Gaan we die draaien? Dankjewel. Yes, Yes, graag gedaan. Zeker, komt hij aan en hij komt uit 78. It's systematic. It's hydromatic. What's Grease Greased Lightning? Grease Lightning. Look, it's a mover, it's a a vorm, it's a Injection, cut up in chrome, painted rods. Oh yeah! I get the money. I'm cool to get the money. With the force beat on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit here. We'll They get lightning, thunder, and glory. Glory is lightning. You're burning up the quarter of mile. Glory no is lightning. You're coasting through the heat, laughing child. Glory is lightning. You are supreme. The chicks are crazy lightning We'll get some purple French tail That's a 30-inch tail, so oh yeah A pile dashboard And doom up the tin, so oh yeah With new pistols, clothes, and shocks I can get over rocks You know that on a wagon She's a real pussy wagon Grease lightning Where is that? Het komt al helemaal in de sfeer van de film, hè, ben Ja, oh, Met de, deze plaats. Ja, John Travolta en Chris uh, Lightning. En ja, als we aan uh, deze chris uh, film denken... ...denken we ook meteen aan uh, Olivia Newton-John. Ja, en... Uh, ja, in 22 uh, overleden. Ja, in 28 8 augustus. In Cordevoorde, in Verenigde Staten. En uh, naast ons, onze grote vriend Fred Hey. Hij is er weer, ja, dadelijk. We zijn het, uh, er weer. Ja, we ja, entertainment ja. viel fijn jou weer te zien, Fred. Ja, ja even weer een weekje ertussenuit. Even ja, ertussenuit. Ja, ja. Je had net vakantie gehad, hè? Ja, dat weet je. je ook ja, dan krijg nog een, uh, verjaardag van de kleinsdag. Oh ja, ja. Dan, uh, nee, dat ja. is belangrijk. Dat is, uh, dat is belangrijk. Zeker. Bij jou, Zek, uh, nou, wat gaan wij vandaag doen? Ja, wat ga je doen? Ja, eigenlijk zou uh, Grace de Gier hier zijn, uh, oh. uh, maar in verband. Uh, Die kennen we. Uh, ja, ja, zeker. Uh, ja. Maar ze, ze zou hier dus uh, uh, Zo. optreden. Oh, zou Ja, zou ja, zo, inderdaad. Zo je er nog wel een paar doel mee. <laughs> ja, oh ja. Bijna. En maar uh, er, er is iets tussen gekomen oh. en optreden. Uh, en uh, ja, daar uh, gaf ze toch veel meer waarde aan. En ja, dat uh, ja. begrijp ik. Ja, ja, ja. Dus uh, we gaan uh, in ieder geval lekker muziek draaien. En uh, we gaan nog uh, wat mensen bellen. Waaronder uh, Jason Jansen. Uh, die gaan we bellen over zijn nieuwe single. Uh, nog een kus uh, voor ik wegga. Oké, okay. En Lars Brans gaan we bellen. Zijn nieuwe single heet Schreeuw het van de daken. Hé! Hey. Hmm. Ja, en wat hij dan schreeuwt, dat weet ik niet. Maar daar gaan we dadelijk achter. Ondreel uh, uh, uh, uh. van Duinen heeft ook <laughs> een keer een plaat gemaakt. Van schreeuw het uit van de daken of zo. Ja, ja, ja. Ja, maar dat, dat heet uh, dan. Als je helpt. Of niet? Zoiets wat. het niet je Sinterklaas <laughs> denk, Als je op daken. Ja, oh ja. Hoe ja. ja. is met Sinterklaas eigenlijk? Ja, ja, ja met deze Sinterklaas. Ja, die komt er, er bijna weer ja, aan, ja, hè? Sinterklaas. Ja, ja. Nou ja, je, je hoort het net, hè? Van Pieter, dat in oktober komen de Sinterklaas-films alweer in de bioscoop. Ja, de pepernoten liggen ook al bijna in de winkel, volgens mij. Dat heb ik ook gehoord, ja. Maar dat ze dan zoveel films uitbrengen in een jaar voor Sinterklaas, dat... dat, dat... Wist jij ook niet, hè? Nee, dat wist ik ook niet. Nee, dat... ook Bijzonder. Ja. Dus nou, zo leren we nog eens wat als uh, oude mannen. En, uh, <laughs> Dankjewel. <laughs> ja, spreek voor jezelf. <laughs> ja. Oh. Oké, nou, okay, uh, nou ik ben meteen... Uh, ja, ja. Maar deze. <laughs> zeg jongens, het is vandaag uh, is de herfst begonnen. Oh ja, en, uh, en dat houd klopt. De, en uh, hou er rekening mee dat het... Uh, uh, even kijken, maandag is het Werelddroomdag, Fred. Dus, werelddroomdag. Uh, dus leg je maandag. beste... Ja, maandag. Dus, dus, dus goed, dat ben ik hoef niet naar het werk. Dus leg je de beste droom leg, leg in ieder geval uh, klaar. Ja. En uh, even kijken, maandag is het ook One Hit Wonderdag. Oh, wat is jouw leukste, beste hit? Kan je dat herinneren? Wat je, wat je uh, een hele leuke hit vond, vindt? Uh, uh, ja, uh, ja de, The Winner Takes It van Abba. Oké, The Winner ja, Takes It van Abba. Ja, dat uh, nou vind ik hem wel een afsluiten dus Robby tikt. Ja. Oh, dat moet ik Oké, okay, ja, ik had eigenlijk de nieuwe... Ja, want die is ook wel leuk. Welke? De nieuwe van uh, Dario, die hebben we binnengekregen via de e-mail. Okay. Dario van uh, de clown, uh, ken je ah, wel uh, natuurlijk, hij, hij, toch? Hij, hij, hij was maar een clown. Hij zitten. Ja, zoals gewoonlijk. De winnaar takes it all. Nee, die heb ik niet, hoor. Die, oh, nee. die gaan we niet draaien. De clown. Wat een, wat een slechte. Ja, <laughs> nou, ja. Weet je wat, we zijn er volgende week weer, zo meteen Fred. Ja, hij die is er gelukkig weer, hè, vriend? Ja, ja, ja. Uh, Plaatje aanvragen kan ook, hè, bij je? Ja, zfmartisten.nl. Dus. Oké, okay, nou houden we het daarbij, hè. Gratse reclame weer, hè, bij mij. Ja, toch? Hou dat in de gaten, hè. Nou, daar komt hij aan, hè, speciaal voor Fred. Oké. Okay. Zijn plaatje. Zo vlak voor Entertainment View. Tot volgende week en bedankt, hè, Benno Veugen? Bedankt Rob. Graag gedaan, hoor. Hoi, hoi. hoi, hoi.